De regeringspartijen kwamen allebei onder vuur te liggen vanwege de rommelige start van het kabinet. Ook inhoudelijk was er kritiek op de manier waarop het kabinet de inkomensafhankelijke premie schrapt. Volgens CDA-leider Buma wordt de zwaarste rekening nu gelegd bij mensen met een inkomen tussen 30 en 45.000 euro. Frankrijk erkent de Syrische Nationale Coalitie als enige vertegenwoordiging van het Syrische volk. Dat heeft de Franse president Hollande gezegd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 Het nieuwe werken doe je zelf met Microsoft. Kijk op Office 365.nl. NOS, NOS, NOS, NOS e. Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond, de man achter de successen van Pieter van der Hogeband... Inge de Bruin, Marleen Veldhuis en Ranomi Kromo gaat alleen verder als technisch directeur bij de Nederlandse Zwembond. Jacco Verharen stopt als coach. Je tekent altijd voor vier jaar, zeker als trainer-coach. je gaat voor een Olympische cyclus. dat je dat 101 commitment uh, kunt bieden. ja, dan, dan, uh, dan moet je dat niet doen, volgens mij. Morgen is de oefening te land tussen de voetballers van Nederland en Duitsland. als altijd een wedstrijd vol rivaliteit. ook tussen de twee bondscoaches. Louis van Gaal vindt dat een trainer pas legendarisch wordt als hij prijzen wint. Want ik denk dat een trainer veel gewinnen moet om, om een. Uh, ...legendarische trainer. Susan. En dit is de reactie van zijn Duitse collega Joachim Leuf. De boendestrainer doelt op de eerste periode van Louis van Gaal... ...als bondscoach in deze quote. Voor een nationaal trainer is het ook wel belangrijk... ...dat man zich voor een turnier kwalificeert. Ik glaube, dat hij dat het het laatste niet heeft. Dat was een rechtse directe. Verder aandacht voor amateurbokser Stefan Danjo... die nu bij de profs in Engeland bokst... maar gisteravond even terug was in zijn geboort, op zijn geboortegrond in Rotterdam. En we bellen met Maartje Goderie. Zij stopt als Hockey International. En dat allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Het is, mag je met recht zeggen, het einde van een tijdperk. Jaco Verharen, de meest succesvolle ZEM-coach van Nederland, stopt ermee na meer dan twintig jaar. Hij gaat zich tot de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 volledig richten op zijn werk als technisch directeur bij de ZEM-bond. Zijn opvolger als trainer in Eindhoven is Marcel Wouda, die vanaf nu onder andere Renomi kromo begeleidt. Voor Verharen was het een moeilijke beslissing om te stoppen, maar wel de enige juiste, vindt hij zelf.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 Ja, dat zou sowieso te veel geweest zijn. Kijk, want dan, dan ga je ook uh, wedden op twee paarden. Uh, dat heb ik eigenlijk de afgelopen zes jaar gedaan. Maar dat was goed te combineren. En met succes. Ja, met succes. Uh, uh, maar uh, op een gegeven moment... Uh, uh, omdat het succes ook toeneemt... omdat de programma's steeds groter worden... de structuur wordt steeds professioneler... als je daar leiding aan wil geven... dan moet je ook een andere keuze maken. Ook om het de volgende stap te kunnen laten maken. En dan is het niet realistisch... dat... Uh, uh, begeleiden van topsporters uh, kost echt 101 procent. Ja, en daar kun je niet heel veel meer aan toevoegen. Dus ja, hoe gek het ook klinkt. Ik heb de afgelopen jaren natuurlijk die functie als technisch directeur ook bekleed. Maar dat heb ik er echt bij gedaan. En uh, daar wil ik nu hoofdzak van gaan maken. Omdat ik vind dat het zwemprogramma moet groeien. Uh, dat coaches moeten groeien. Dat uh, het, het programma steeds groter en, en beter kan worden. Ja, en daar wil ik me 100, 100 voor inzetten. En, en uh, ik denk dat dat gaat lukken. Ja, Ranomi. Je krijgt een nieuwe coach. Klopt, ja, eigenlijk sinds uh, gisteren, sinds maandag, uh, ja, ben ik weer fulltime begonnen met trainen, is, uh, is Massa Wouda mijn uh, nieuwe coach. Was je verrast door uh, de beslissing van Jaco Verhaar? Um, ja, verrast was ik wel omdat ik uh, nou ja, zelfde eigenlijk. Uh...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 Dus je hebt ook niet geprobeerd om hem nog om te praten, om hem op andere gedachten te brengen? Nee, zeker niet. Dat is me ook helemaal niet, uh, uh, heb ik ook helemaal niet aan gedacht. Ik uh, ben gewoon zelf... Uh, ja, ik was benieuwd naar zijn uh, motieven en uh, zijn keuzes. En ja, Ik heb daar begrip voor. En toen ben ik gaan kijken van nou, wat wil ik zelf. En eigenlijk, um, ja, los van dit gebeuren, heb ik um, na de spelen een pauze gehad. En uh, even nagedacht ook over het zwemmen inderdaad. Heel veel andere dingen gedaan. En bij mij kwam al heel snel de conclusie dat ik door wilde gaan met topswemmen en uh, ja zeer gemotiveerd ben. En, uh... Ja, dan, dan, dan maakt het niet uit of, of, of Jaco of dat je coach zegt dat hij stopt. natuurlijk uh, is dat wel lastig. Uh, ja, ik vind, het wel, uh, ik vind het heel jammer natuurlijk. Maar zelf ben ik heel gemotiveerd om te blijven zwemmen. Dus ik uh, ga gewoon lekker bij Marcel uh, trainen. Maar Jaco Verharen is wel de man die jou al die jaren heeft begeleid. Geloodst naar de Olympische successen als het ware. Ja, zeker weten. Dus uh, ik ga Jaco ook echt wel missen. Maar um, hij zal wel gewoon op de achtergrond blijven. Um, hij zal onder andere Marcel een beetje gaan sturen. Um, het is wel zo dat... Ja, Marcel is nu mijn trainer, dus ik ga niet uh, uh, schema's vragen van Chaco bijvoorbeeld. Uh, ik ga nu met Marcel samenwerken. Maar op de achtergrond blijft hij natuurlijk wel uh, nauw verbonden met het zwem, uh, zwemgebeuren. En uh, ja, dan zal ik wel contact met hem blijven houden. Marcel Wouda, dus de nieuwe coach van Rano Micromuidjojo. Dat lijkt me een mooie uitdaging voor je, Marcel. Ja, dat is, een, dat is een geweldige kans. Het is natuurlijk een, droom, een droomkans voor, voor een coach. Ook een kans waar ik heel goed over na heb gedacht. En uh, het is natuurlijk niet alleen Renomi, het zijn ook de andere zwemmers van uh, Jaco Verhares uh, groep die ik ga begeleiden. Jaco Verhares, technisch directeur nu bij de bond. Was hij al natuurlijk, maar die dubbelfunctie uh, heeft hij niet meer. Maar nog wel uh, heel nadrukkelijk erbij betrokken, denk ik, hè? Ja, absoluut. Dat is ook voor mij wel in het begin in de gesprekken met Jacco uh, een punt geweest. Van, uh, je, gaat, je, gaat als een, je gaat een su zeer succesvolle groep ga je overnemen. En een, je moet een, een, een zeer succesvolle coach moet je gaan opvolgen. En uh, nou ja, ontegenzeggelijk heeft hij iets heel moois neergezet. En uh, um, ja, ik, ik heb wel als een van, de, van, van mijn wensen en mijn nou ja, voorwaarden... ook dat Jacco daar wel een bepaalde betrokkenheid in blijft houden uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor uh, de eindverantwoordelijke voor die groep en die neem ik ook volledig. Maar ik wil wel graag zijn input hebben, want zijn jarenlange ervaring met die sporters... Ja, daar kan je alleen maar gebruik van maken. Daar kan je zelf van leren, daar kan je zelf mee ontwikkelen. Daar help je die sporters ook mee. Um, Jacco houdt dan ook echt feeling met het programma. Hij, um, ook hij kan mij ontwikkelen als coach. Dus ja, dat stukje um, uh, gaan we ook echt goed invullen. Chaco heeft tien keer Olympisch goud op zijn naam. Het is nogal wat hè? als je die moet opvolgen. Ja, dat is zeker wat. En dat, dat, dat ben ik me ook wel bewust. Aan de andere kant um, laat ik dat geen drijfveer zijn. Het is niet mijn uh, doel om een tweede Jacco te worden. Zowel niet op dat vlak niet, als coach niet. Ik ben mijn eigen coach. Op die manier moet ik het ook gaan doen. Dat is de enige manier om er een succes van te maken. Dat zei Marcel Wouda in gesprek met Bob van der Tak. Ik praat verder over dit grote zwemnieuws... rondom Jacco Verharen met Johan Kenkhuis, de huisanalyticus van het zwemmen van de NOS. Johan, goedenavond. goedenavond. Uh, snap jij de stap van Verharen? Ik snap hem heel erg goed. Um... Wat Renomi net al zei, het is uh, ruim twintig jaar dat hij aan de badrand staat... en uh, keer op keer uh, successen boekt... of in ieder geval uh, zwemmers begeleid naar, naar olympisch uh, succes. En uh, Jaakko gaf zelf aan, het is een, een gevoelskwestie... maar uh, ik denk dat je ook op een gegeven moment na twintig jaar moet zeggen van... Uh, ik ga misschien een keer wat anders doen of ik ga mijn aandacht verleggen. Hij heeft zes jaar inderdaad een dubbelfunctie gehad... ook binnen de KNCB als technisch directeur... Um, wat overigens heel erg uh, uh, goed is geweest, zowel voor Jacques als coach zijnde, denk ik, uh, maar ook voor de KZB zelf, uh, om zijn visie uh, in, in die van de KZB uh, te tanken. Uh -huh. um, maar uh, het is zwaar en het is, uh, in, in Nederland moet er veel gebeuren op het zwemgebied. Er gebeurt al heel veel, uh, er is al heel veel veranderd. Uh, Je bedoelt het is, het is druk op zijn gebied. Of ja, er, moet veel, het, er moet veel veranderen op nou, het zijn gebied. Het, het, het, het, Ze zijn heel goed bezig. Het ja. wordt steeds professioneler, er zijn steeds meer punten in Nederland... Uh, waar talent uh, ontdekt wordt, waar het begeleid wordt, waar het ontwikkeld wordt. En, uh, uh, maar die ontwikkeling die is nog lang niet klaar. En ik denk dat als Chaco daar met al zijn kennis en ervaring... zich fulltime daarop gaat richten... dan weet ik zeker dat het voor het Nederlandse zwemmen... eigenlijk de beste keuze is op dit moment voor hem. Ja, en los van de kwaliteiten van zijn opvolger... Als coach, is dit in die zin een aderlating voor het Nederlandse Zemmen, dat dat verloren gaat? Het gaat niet verloren natuurlijk. Uh, hij blijft echt... Nee. kijk het is hij zal Nederland zo nu dan niet... extra zijn mond houden. Ik neem niet aan dat hij alles gaat souffleren bij Marcel Wouda. Nee, helemaal niet. Ik, uh, elke coach moet, uh, uh, moet zijn, zijn of haar eigen visie uit kunnen dragen en, en uh, eigen strategieën kunnen bepalen. Maar ik denk wel, Chaco uh, heeft wel uh, dermate respect van coaches uh, en ze kijken tegen hem op. En terecht ook uh, dat hij een hele goede adviseur is voor alle coaches in Nederland. En ik denk dat hij zich daar ook veel meer op kan richten. Natuurlijk is het voor de, voor de uh, huidige zwemmers die onder hem trainen direct dagelijks, hè, zoals Renomi. En Sharon van Rouwendal is het uh, ja, echt wel even balen. Ik kan me voorstellen, als je coach zegt: ik stop te meten, wil jij eigenlijk nog het liefst via door wil. Ja. Dat is moeilijk. Maar op de lange termijn is dit een hele goede beslissing. Wat maakt Jacques Halen zo'n goede coach eigenlijk? Ja, ik, ik, ik vind eigenlijk, uh, hij is een hele innovatieve coach. Uh, hij kijkt altijd naar nieuwe uh, manieren om zijn uh, sporters uh, um, ja, gretig te maken en te houden. Maar hij verliest daarbij nooit de basis van het zwemmen uit het oog. En dat is met name de techniek. Uh, en die mix van beide uh, zorgt ervoor dat zwemmers met heel veel plezier uh, onder zijn leiding uh, trainen. En tegelijkertijd is hij als persoon uh, de beste coach... omdat hij een, een, een intrinsieke drang heeft om andere mensen beter te maken. En uh, op een hele onbaatzuchtige manier. En dat moet je ook wel kunnen. Hij, uh, als zijn pupillen succes hebben, dan zie je hem eigenlijk nooit. Uh, want dan is de spotlight echt voor zijn zwemmers. Uh, wanneer het wat minder gaat, zoals in Beijing, vier jaar geleden... waar een, uh, ja, een aantal van zijn zwemmers iets minder hebben gepresteerd. En waar hij veel kritiek kreeg, hè? dat ze te veel vroeg kritiek, piekten met ja, z'n allen. Ja, maar dan staat hij er ook meteen. Uh, en, en geeft ook aan dat het een fout in zijn planning is geweest. Dus ja, dat getuig van grote klasse, denk ik, zowel als persoon als uh, coach... en de combinatie van dat alles maakt hem gewoon een, uh, een topcoach. Ja, je zegt hij kan zwemmers beter maken. Is er ergens aan te geven, wat natuurlijk heel lastig is, hoe hij... Pieter van der Hogeband, Inge de Bruin, Renaud Micromo Jojo, Marleen Veldhuis. Wat ultieme talenten al zijn van zichzelf. Hoe die hen beter heeft gemaakt? Nou, wat ik net al zei, hij maakt het zwemmen gewoon elke dag uh, heel leuk. Uh, bij zwemmen train je heel erg veel. Echt uh, minimaal 20 uur per week lig je in dat water uh, tegeltjes te tellen. En dan is het van grote waarde dat er een coach op de kant staat... die je elke dag die uitdaging weer, weer biedt. Um, en en dat, dat is heel erg belangrijk. Maar tegelijkertijd hij heeft zo'n vertrouwen in zijn uh, manier van trainen. En dat vertrouwen uh, brengt hij ook over op zijn zwemmers. Dus wat ik vaak merk. En hoe doet hij dat dan? Zwemmers, je, hebt, je hebt zelf heel even met hem gewerkt ook. Heb jij gemerkt dan waar dan de sleutel zit van het succes? Ja, het is heel moeilijk uit te leggen. Een soort rust, denk ik. En uh, ook uh, af en toe aan durven geven. En dat heeft hij met name in de laatste vijf, zes jaar. Dat hij ook zegt, nou, je, je, je hoeft niet meer te doen. Je bent wel klaar. Uh, als, als zwemmer is dat het fijnste wat je kan horen. Heel veel coaches zijn altijd maar bezig en willen altijd nog een schepje erbovenop doen. En Jacco kon echt heel goed de balans zoeken tussen arbeid en rust. En... Als hij zegt, nou ja, het is goed zo, je hoeft eigenlijk niks meer te doen, laat, laat maar zitten. En ja, dan ga je met een volse zelfvertrouwen zo'n zo callroom in en ga je in finale zwemmen. En ik denk dat dat al zijn zwemmers wel met elkaar gemeen hebben. Die, die, dat zelfvertrouwen richting grote toernooien, en uh, daar was hij echt wel verantwoordelijk voor. Ja, het is natuurlijk een beetje gemeen om te vragen, maar ik vraag het toch. Hadden die topzwemmers, die nu in, to, in totaal tien keer Olympisch goud hebben gewonnen, minder goud gewonnen zonder Jacco Verharen? Um, ja, dat, dat weet je inderdaad nooit. Ik denk uh, tien keer goud uh, in, in dat tijdsbestek. Hij heeft vijf Olympische spelen uh, gecoacht en hij heeft altijd uh, medaillewinnaars uh, voortgebracht. Ja. Ik denk niet dat je dat geluk uh, kan noemen. Uh, daar zit zeker een talent en daar zit een grote aandeel van Jaco Verhaar in. Maar de zwemmers uiteindelijk uh, zijn toch voor het grootste gedeelte uh, verantwoordelijk voor hun eigen succes. Ja. Is hij dan denk je de man voor om nu die stap? te doen, zeg maar een stap weg van het zwembad, kan die dat aan eigenlijk, of zie je hem binnen de kortste keren weer weer snakken naar toch dat coachje? Nou, ik denk, Jaco kennende, hij, hij maakt dit soort beslissingen uh, wel overwogen. Hij zal niet binnen de korte keren weer terug in het zwembad zijn. Uh, maar uh, hij wil aangeven, ik ben wel veel in het zwembad te vinden. Alleen niet alleen in Eindhoven, maar ook in Amsterdam en ook in Drachten. En overal waar trainingscentra zijn ja, en als andere een clubs. Echt een technisch directeur Ja, dus. Dus. En, en daar heeft hij minder tijd voor gehad de afgelopen jaren. En daar heeft hij nu veel meer tijd voor. Dus uh, ja, ik ben eigenlijk, eigenlijk wel blij met deze ontwikkeling. Want in die zin is het heel belangrijk dus voor het Nederlandse zwemmen. Dat kan breder worden? Dat kan veel breder, dat kan nog veel professioneler, veel meer coaches uh, zouden gebruik moeten kunnen maken van zijn kennis, van zijn adviezen. En uh, ja, hij heeft daar nu ook veel meer tijd voor en kan daar veel gestructureerder mee aan de slag. Dus uh, ja, de KNZB moet heel erg blij zijn dat hij kiest voor uh, de KNZB als technisch directeur. Wat vind je van zijn opvolger van Marcel Wouda? Was dat inderdaad de beste kandidaat? Of was het misschien wel de enige kandidaat? Nou, ik, ik, uh, ik ken Marcel natuurlijk al heel lang uh, in de periode dat wij beide zwommen. We hebben allebei brons gehaald in, uh, in Sydney. Dat is al zo'n twaalf jaar geleden. En uh, Marcel heeft natuurlijk altijd onder Chaco uh, getraind. Uh, heeft daarna ook uh, naast Chaco een groep onder zijn hoede gehad. De langere afstandszwemmers binnen, binnen Eindhoven. Job Kienhuis bijvoorbeeld is daar een voorbeeld van. Um, dus ja, het, het, het, uh, de trainingswijze uh, van Chaco sluipt ook wel in de trainingswijze van Marcel. Het is wel een andere persoonlijkheid. Uh, ik denk dat zwemmers daar ook wel even aan moeten wennen. En waarin gaat zich dat uiten? Ja, dat, dat, dat uh, Marcel is uh, aan de ene kant wat uh, ja, hij, hij moet denk ik nog uh, dat, dat vertrouwen krijgen als coach helemaal wanneer het erom omspant. En dat is ook heel moeilijk als je zelf zwemmer bent geweest. Je weet als geen ander. En dat kan ook weer een pluspunt zijn. Hoe het is om daar te staan. Um, en ik denk dat Marcel deze kans ook, wat hij zelf zegt, aangrijpt... om zich verder te ontwikkelen als coach. Natuurlijk zal hij het niet meteen uh, net zo goed doen als Jacco... maar dat verwacht ook niemand van hem. Uh, de zwemmers die hij onderzoeken krijgt zijn uh, heel slim en heel wijs... en uh, kunnen zelf ook echt wel heel wat uh, zelf voor elkaar boksen. En wat Jacco altijd zegt, ik faciliteer de zwemmers alleen maar. En ik denk dat dat de belangrijkste les is die Marcel ook heeft geleerd. En ja. hij zal dat niet anders doen. Ja, nou, In dit geval ja. zal ook hier weer de tijd het uitwijzen. Nog één dingetje nu hier toch zit, Femke Heemskerk heeft aangegeven misschien weer te willen gaan trainen in Nederland. Wat weet jij daarvan? Na dat avontuur dus in Marseille... Ja, nou, het is uh, inderdaad uh, bekend geworden dat Femke weer uh, zich in Nederland wil gaan vestigen. Ze is op dit moment uh, nog wel aan het genieten van een vakantie. Tegelijkertijd zorgt ze weer uh, dat ze dagelijks uh, uh, fit probeert te worden. Uh, dat gaat heel erg goed uh, en ze is zich aan het oriënteren. Wat gaat het worden Amsterdam of, of Eindhoven? Die gesprekken uh, worden op dit moment gevoerd. En ik denk dat daar over niet al te lange tijd ook een besluit op wordt genomen. Dat we dus op zeker gewoon terugkeer naar Nederland. Want ze is altijd welkom, lijkt mij, overal. Jazeker. Ja. Fantastische zwemster. Johan je dankjewel. Everybody wants to rule the world van Tears for Fears. Morgen speelt het Nederlandse elftal de oefenwedstrijd tegen Duitsland. Hoewel oefenwedstrijd een prestigeduel is het tussen twee grootmachten. Ook al hebben veel Nederlandse en Duitse spelers zich afgemeld met kleine pijntjes. Ondanks al die afzeggingen neemt de waarde van dit duel... voor de Nederlandse bondscoach Louis van Gaal niet af. Nee, eigenlijk niet. Omdat uh, de uitgangsstelling hetzelfde blijft... Ik wil zien hoe spelers op elkaar reageren. En uh, Duitsland is, uh, is een land en dat kan putten uit een heel groot arsenaal van spelers. Dat maakt het juist veel moeilijker. Omdat wij ervan uitgingen dat zij met uh, de basis zouden komen. En nu komen ze met uh, spelers die zich willen waarmaken. En die allemaal op Champions League niveau spelen. Dus uh, ik denk niet dat het... Uh, een makkelijk wedstrijdje wordt. Uh, een jaar geleden was deze wedstrijd ook. Hamburg, 3-0 verloren. Toen was dat echt een soort uh, eikpunt. Want daarna uh, kwam het elftal een beetje in verval. Of een beetje, veel in verval. Kan dit ook weer zo'n eikpunt of meetpunt zijn? Maar dan de andere kant op, naar boven? Ja, daar ga ik dan wel vanuit. Eerlijk, eerlijk gezegd. Nee, natuurlijk is het zo. Ik, ik bedoel... Uh...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 naar Brazilië toe. En een, een hele belangrijke stap, omdat het inderdaad een eikpunt is. Ja, kunnen we tegen dat soort ploegen ook dat leveren... wat we tegen Turkije, en Hongarije en Roemenië hebben laten zien? Want als je van Duitsland wint, dan kun je van iedereen winnen? Nee, dat weet, weet ik al. Want volgens mij heb ik op mijn eerste persconferentie al gezegd... dat we van iedereen kunnen winnen, maar ook van iedereen kunnen verliezen. Maar dat wij van iedereen kunnen winnen, daar ben ik wel van overtuigd. Wie is de aanvoerder morgen? Ja, als ik dat vertel, dan weet je dat hij speelt. En ik geef uh, geen... Uh, ...opstelling door. Dat ook wel dus, want dan is Kuit uh, degene die aanvoerder is. Wat zeg je? Dan is Kuits degene die aanvoerder is. Als, als hij speelt, wel ja. Ja. Of denk je nog dat er nog weer een vierde aanvoerder... Uh... Wordt Als ik niet speelt, dan moet ik een vierde aanvoerder aanwijzen. Dat zou kunnen. Ja, je doet geheimzinnig daarover, hè? Omdat toen die wedstrijd tegen België was ook een oefenwedstrijd, en uh, ach, toen uh, rammelde je er gewoon de hele opstelling met alle uh, ja, uh, wisselspelers uit. Ja, precies. Maar dat was ook een hele andere wedstrijd. Dat was een kennismakingswedstrijd voor mij. En, uh, en hoe noem je dit? Ah, die, dat heb je al gezegd. Het is een uh, testwedstrijd, een eikpunt, uh, hoe je het uh, wil noemen. Maar je kan jezelf als ploeg uh, gaan afmeten. Uh, ben je al zover? Of uh, welke uh, ontwikkeling he heeft dit team al uh, doorgemaakt vanaf uh, augustus? En kun je dat meten met zo'n uh, team? Het zou erg van Galiaan zijn om uh, Van Ginkel te laten spelen vanaf het begin. Ben je dat met me eens? Nou, Van Ginkel is uh, in mijn ogen uh, een, een Van Gaal-speler. Dat ben ik met je eens. Maar of ik hem dan meteen laat debuteren, dat is een vraag. En die zal morgen worden beantwoord. <laughs> ja. ja, zoals we meer vragen ook, denk ik. Zoals meer vragen. Ja. Waar we staan wie de aanvoerder is, wie nou, te spelen precies. en de uitslag. Ja. En alles wat Bert ik verder nog heel graag wilde weten. Morgen worden al die vraagtekens allemaal in één klap duidelijk. Maar misschien dat we er nu alvast een paar kunnen beantwoorden. Ronald van der Geer, goedenavond. Goedenavond. Eerst heen. maar eens even een testwedstrijd, een eikpunt, gewoon een oefenpotje. Wat vind jij ervan? Het is uiteindelijk gewoon een oefenpotje. Um, ik denk dat het meer een eikpunt is als je beide selecties compleet hebt. Omdat je dan pas echt kunt zien natuurlijk van uh, hoe, hoe verhoudt men zich op het allerhoogste niveau. Dat was denk ik ook wat Van Gaal het allerliefst had gewild. Maar je kunt er niet onderuit dat dit voor um, ten eerste Van Gaal uh, zet een elftal meer. Kan weer eens zien hoe het elftal in die samenstelling uh, functioneert. Uh, tegen een ploeg die wel sterker geacht wordt. Dus ja, het is wel een soort van eikpunt... maar niet helemaal het eikpunt dat voorafgaand aan deze wedstrijd... zo in de gedachten lag. En Je krijgt dat gevoel wel een beetje dat Louis van Gaal het ook zo ziet. Hè, omdat hij inderdaad, wat het Maaldering terecht al zegt... bij die eerste oefenwedstrijd tegen de Belgen... En gewoon de hele opstelling vertelde... en ook nog de reservespelers en ook nog de wissels... en ook nog in welke minuut. En uh, nu eigenlijk gewoon helemaal niets. Hij ziet dit uh, toch wel als een wat serieuzere test uh, dan die wedstrijd tegen België. Hij noemde het een kennismakingswedstrijd. Nou, dat was het eigenlijk ook. Want hij um, zette de selectie wat op zijn kop. Hij uh, haalde er een aantal onbekende spelers bij en gaf, die, uh, gaf de opstellingprijs, wisselde door. Um, daar zat natuurlijk geen enkel belang aan. Aan deze wedstrijd kleeft natuurlijk wel een belang. Um, het is een eikpunt, dat ten eerste. Ten tweede is er natuurlijk nog altijd zoiets wat Van Gaal met Duitsland heeft. Daar komen we misschien zo nog wel eventjes op. Ja. En Duitsland is natuurlijk ja, een tegenstander die als een soort van angstgeekner van, uh, van Nederland fungeert. Al uh, nu twee keer achter elkaar. Ja, dat zijn allemaal elementen die je meeneemt en die een oefenwedstrijd toch omzetten in een, in een zeer serieuze ontmoeting... Ja, en daarbij kan hij die, kan die weer eens een aantal spelsystemen gaan oefenen... met spelers die hij die, die, die nu tot zijn beschikking heeft... en die normaal gesproken wel eens op het tweede plan moeten zitten. Het is, het is jammer voor het duel, want ik had heel graag Nederland-Duitsland willen zien... Op, uh, op het absoluut hoogste niveau, dus met alle spelers bij Duitsland aan boord... maar ook die bij het, uh, bij het Nederlandse helftal. Maar ja, goed, uh, deze drukke kalender zorgt ervoor... dat bij dit soort oefenwedstrijden, en daar zijn Nederland en Duitsland niet uniek in... dat uh, grote spelers met kleine pijntjes dit soort eikpunten aan zich voorbij... Laten gaan. Ja, en het dus helemaal geen eikpunt vinden, maar toch gewoon een oefenpotje. Ja, laten we het even proberen wel. zo serieus mogelijk te nemen. Hebben er vandaag nog mensen extra uh, afgezegd... of zijn er nog mensen geblesseerd geraakt... Nee, dat kon ook bijna niet meer. Maar goed, je kunt geblesseerd raken tijdens een, een besloten training. Die training is afgewerkt en iedereen is helemaal fit de bus ingestapt. Dus de 23 namen die tot zijn beschikking staan... kan Van Gaal ook morgen gebruiken. Ja, hij zei dus niks over die opstelling. Heb jij daar wel ideeën over? Marco van Ginkel bijvoorbeeld, de man die er nu ineens is bijgekomen... van Vitesse en die al herderder gelauwerd is door Van Gaal. Zal die spelen? Ik denk het wel. Um, gek genoeg omdat hij niet zo ontzettend veel keuze heeft op het middenveld. Hij zal daar met drie mensen spelen. Ik denk dat Van der Vaart redelijk zeker is van een plek op dat middenveld. En Nigel de Jong ook. Dan gaat het om die derde positie... waar hij uh, Jordi Klaas voor zou kunnen gebruiken, de Feyenoorder. Uh, die het afgelopen weekend wel goed deed... maar de weken daarvoor wat minder in vorm was. Terwijl Van Ginkel, uh, ja, die is ontzettend in vorm... En die kun je natuurlijk in zo'n wedstrijd waar het er niet echt toe doet... prima is testen tegen spelers die op een wat hoger niveau acteren. Dat zou een win-win situatie zijn. Aan de andere kant zou het ook zo kunnen zijn dat hij speelt in een elftal wat niet een geoliede machine is. En daarin ook wel ten onder zou kunnen gaan met, met spanning, onervarenheid. Het, is, het, is het, het houdt een beetje in het midden wat je nou het beste kunt doen. Ik denk eerlijk gezegd dat hij wel speelt. Ja, en, en wat staat er dan voor een team om hem heen? En meteen maar de subvraag erbij, wie is dan de aanvoerder morgen? Want we hebben er nogal wat. Uh, ik denk dat, uh, dat Van Gaal, dat, uh, wat, wat uh, uiteindelijk Bert Maaldrink uitstekend uh, direct opving. Hm. Ik denk dat uh, Van Gaal het een beetje verraden. Want uh, ja, dan speelt hij als wij niet weten wie die aanvoerder is. Hè, dan, uh, dan kunnen we gokken wat we willen. Maar ik denk dus, dus dat dat direct uit is. Uh, dat Krul in de goal staat, dat uh, zal niet heel uh, veel verbazing wekken. Van Rijn achterin. Ik denk dat hij toch de voorkeur krijgt boven Jan Maat. Heiding gaan vlaar uh, centraal en Martens Indy als linksback Omdat ik denk dat voor Willems. Ook geld niet in vorm, maar er wel even bij om een signaal af te geven. Maar Martens Indy zal, hoewel hij niet helemaal verliefd is op die positie... daar wel spelen. Op dat middenveld dus Van Ginkel de Jonge Van der Vaart. En dan voorin Huntelaar als spits. Daarover natuurlijk geen discussie. Van Persie is er tenslotte niet bij. Ja, dat is makkelijk. Uh, dat is makkelijk. Uh, Kuyt en Robben op de vleugels, denk ik zo. Dan wijkt hij weliswaar af van zijn filosofie. Want Robbe uh, is normaal gesproken natuurlijk onder een man voor de rechterkant, maar de linkerkant is schaars. En, en dit is een mooie wedstrijd om weer eens uh, Kuit te laten spelen. En hem ook die aanvoedersband uh, weer eens om uh, de arm te laten doen. Het zou ook nog zo kunnen zijn dat Kuit... Er niet speelt, dan zal Robben verhuizen naar de andere kant... en zou er plaats kunnen zijn voor Aflaai... die op die positie ook bij Schalke wel eens acteert. Zo hangend vanaf die linkerkant. Maar ik denk dat Van Gaal echt met Flugelflitser's wil spelen. Hm. Dan zal hij toch met, met, met Kuit en Robben beginnen. Elia is ook niet in een bloedvorm, dus ik denk dat dit de mensen zijn. En dan hoeft hij ook uh, geen vierde aanvoerder te benoemen... hoewel uh, die keuze denk ik niet zo heel lastig is. Ik denk dan dat dat of de heiding gaat of, of van, van de vaart zou zijn. Ja. Los van al die mensen die er wel of niet spelen en los van alle afzeggingen, ben jij ook zo bang dat het gewoon weer 3-0 voor Duitsland wordt? Ja, daar ben ik ook wel bang voor. Ja, uh, vooral ook omdat uh, Duitsland speelt dan weliswaar met een, uh, nou, laten we zeggen tweede keus. Uziel, uh, Kloze, Kedira, Swindt, Kroos, Gomez, ze zijn er allemaal niet, zijn basisspelers. Maar ja, wat er voor terugkomt, zijn allemaal jongens van uh, van Schalke, van Bayern en van uh, Dortmund die toch echt allemaal op het allerhoogste niveau actief zijn. Twee jongens ook van Arsenal, Podolski en Mertensakker. Dus dat is geen bitterballen elftal. Ja, nee, precies. Uh, en ik was ook... Even... Nederland ook niet, hoor, nee, Nou ja, dat was maar... nou eigenlijk wel mijn volgende vraag. Want is het... Is het ja, bedoel, we hebben nee, dan wel een paar is... keer achter elkaar gevonden. Maar zat daar nou al enige lijn in? En zat er niet ook ontzettend veel toeval bij... En daar zat heel veel wisseling van de wachten in natuurlijk. En daarom was dit nou juist het eikpunt. Hè? Kijken hoe ver we nou zijn met dat elftal. na wat geschuift, nadat spelers aan elkaar hebben kunnen wennen... was we gaan natuurlijk zeer benieuwd van waar staan wij? Nou ja, nu, nu weet, hij het, weet hij het van het elftal dat morgen gaat spelen... maar dat is natuurlijk niet het beoogde elftal... wat hij uiteindelijk uh, in Rio de Janeiro uh, zal willen laten spelen. Maar het is, het is in elk geval leerzaam. Hij zal er iets uh, van, van, van opsteken... De Duitsers overigens ook. En ik ben inderdaad bang dat uiteindelijk Duitsland deze wedstrijd weer wint... en dat we uh, toch weer een negatief eikpunt hebben. Maar hm. dat is misschien een beetje doemdenken. Ja, nou laten we hopen dat uh, alles gelogen straft wordt... wat wij zojuist hebben gezegd. Tot slot nog even, Ronald, voordat we gaan luisteren naar de spelers... en ook naar de bondscoach van de Duitsers. Uh, strijd op het veld, ook een beetje daarbuiten. Ze zijn niet lief voor elkaar. Hè? En dan nee, ja. hebben we het over Leu en Van Gaal. Van Gaal staat natuurlijk al een tijdje geleden mee begonnen... door uh, te zeggen dat uh, Duitsland eigenlijk speelt in de speelstijl... die hij bij Bayern heeft, uh, heeft bedacht. En die zomaar gekopieerd is door Leu bij het, uh, bij het Duitse elftal... Er werd ook nog wel eens gevraagd, is, is het wel een toptrainer, die, die Jogim Leu? Toen heeft van gezegd, dan moet je prijzen winnen. Toen vroegen ze overigens ook nog, bent u dan een toptrainer? Uh, jij zegt het, mm. vertelde hij toen even, die, die journalisten. Nou, vandaag heeft Leu zeer sportief teruggeslagen door te zeggen... ja, het is natuurlijk ook wel handig als jij een topcoach bent... dat je als nationaal trainer voor een toernooi kwalificeert. Uh, daarmee kwam hij natuurlijk eventjes richting Van Gaal... Ja. en het mislukken van de kwalificatie voor het WK 2002. Um, nou ja, dit zijn, dit zijn wat speldenprikken. prikken. Ik denk uiteindelijk dat het wederzijds respect zal zegenvieren vieren... op het veld en erbuiten. Ja. We gaan hem zo meteen nog horen, Joachim Leuven. Ronald van der Geer, dank je wel. Okay. Door de jaren heen zijn er natuurlijk veel ontmoetingen geweest... tussen Nederland en Duitsland. Rivaliteit is een woord dat je bij deze burenruzie kunt noemen. Maar die onderlinge strijd neemt de laatste jaren wel wat af. Dat komt mede doordat er veel Nederlanders... in de Duitse competitie zijn gaan spelen. Joris Matthijssen is een van de vele Nederlanders... die naam maakte in de Bundesliga. Nu Feyenoorder, die bij HSV Week in week uit opviel als verdediger. Hij merkte in die tijd dan ook niet heel veel... van de rivaliteit tussen beide landen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat in de loop der jaren... doordat wij met heel veel Nederlanders daar in Duitsland hebben gespeeld... dat we wel een ander beeld van Duitsers hebben. En die rivaliteit is totaal weg, denk ik. Vergeleken met, uh, nou ja, pakken we in 88, 74. Wat, welk beeld heb je van Duitsers dan? Ah, een heel goed beeld. En uh, ik, ik uh, ja, ik ken de verhalen ook van vroeger. En die rivaliteit en noem maar op, maar... Misschien uh, ja, is dat ook wel, Joost, omdat ze toen hadden ze... Matthäus en, en vervelende spelers... En nu hebben ze eigenlijk best hartstikke aardige jongens... die ook hartstikke leuk voetballen. Het zijn ook veel buitenlandse jongens. Zijn niet eens Duitsers, hè? Nee. <laughs> veel uh, jongens die toch van andere afkomst zijn. Nou ja, goed. Kedira, Eusiel. ja bijvoorbeeld. Boateng. Uh, een paar Polen hebben ze ook nog, geloof ik. Nou ja, goed. Dat, uh, het zijn in ieder geval Duitsers. Maar dat, dat is gewoon heel anders geworden in deze tijd. En... Wat ik al zeg, eh, vroeger speelde bijna geen één jongen in het eh, buitenland. En nu zitten er heel veel Nederlanders in Duitsland gespeeld of uh, spelen nog steeds. En ja, dan, krijg je, dan leer je die mensen kennen. En dan zijn het gewoon hele aardige, leuke, lieve mensen die je uh, ten alle tijde wilden helpen. En uh, dan krijg je toch een ander beeld van ze. Ja, en misschien is het ook wel goed dat met zeg maar, onze generatie dat, dat vervelender een beetje uitgegroeid is. Mm -hmm. Nou ja, goed, ja, dat is misschien ook zo. Wij, wij hebben uh, de oorlog uh, natuurlijk niet meegemaakt. Ik snap wel dat uh, voor die generatie dat anders lag. Maar voor ons is dat niet zo. En uh, nou ja, het is maar goed dat het zo is. Ja. Uh, voor ons is het wel zo dat na 3-0 en 2-1 er wel iets moet gebeuren woensdag. Ja, absoluut. Absoluut. Uh, dit is niet een, uh, zomaar een wedstrijdje. Dit uh, gaat verder. En uh, die rivaliteit... met de hoofdletter P. Ja, absoluut. Ik denk het wel. We hebben wat recht te zetten. Het is natuurlijk heel anders dan dat je ze op een 1 treft. Dat is duidelijk, maar... Uh... Ja, toch, toch wil je dit soort potjes absoluut niet verliezen. Ja. Um, en hoe groot is die hoofdletter P dan? Is dit misschien wel... Ja goed, het is maar een oefenwedstrijd, dat snap ja. ik wel. Maar is die dus toch gewoon belangrijk? Ja, hij is belangrijk om te weten waar we natuurlijk nu staan. Uh, het is absoluut een top-elftal. Ze hebben weliswaar ook heel veel afzeggingen. Maar als, als je ziet wat er nog over is... Ja, dat, dat, dat is het verschil tussen een klein land en een groot land. Ja, dan kunnen we ons eigen meten. Ik denk dat het heel belangrijk is voor dit elftal om te kijken waar we nu staan... En waar we nog aan moeten werken als je tegen de absolute wereldtop uh, speelt. Al dus Joris Matthijssen. Dat niet alleen wij als Nederlanders deze oefenwedstrijd belangrijk vinden... merkte ook Rafael van der Vaart, die op dit moment nog speelt bij HSV. Ja, absoluut. Maar dat, dat merk je wat je net zelf al zegt, Het is uh, groot. Ik kom natuurlijk uit Duitsland. Uh, uh, net, ik weet dat daar uh, ja, bijna elke dag wel in de krant uh, over deze wedstrijd gesproken wordt. En ze kijken er ook heel erg naar uit. Ja, hoe spreken zij er dan over? Ja, ook omdat ze natuurlijk ook de laatste wedstrijd uh, teleurstellend 4-4 gespeeld. En ja, ze willen ook weer wat, goed, uh, wat recht zetten. En uh, ja, daar zijn natuurlijk zoveel goede spelers. En, uh, toen zijn er veel afzeggingen, maar wat er nu uh, zal gaan spelen zal ook uh, niet veel minder zijn. En hoe kijken zij dan naar jullie? Nou ja, na het EK hebben we niet heel veel uh, respect, denk ik. Maar uh, de laatste maanden natuurlijk wel weer. We hebben natuurlijk goede resultaten gehaald uh, met een jonge groep. Uh, ik moet zeggen, ze, ze, ze kennen niet heel veel namen. Uh, zijn ze ook, maar ja, ik heb ook niet de indruk dat de Duitsers geïnteresseerd uh, Eredivis... zijn in de eredivisie. Dus uh, dat, dat kijken ze niet echt. Maar uh, ja, dan dus, uh, hoop ik dat ze woensdag toch uh, gaan schikken. Heb je al veel Duitse pers over je heen gehad? Ja, natuurlijk. We hebben natuurlijk daar, uh, daar veel last van. Ik bedoel, Duitsland is wel een medialand. Uh, zeker Hamburg. Uh, ja, het is altijd druk. En ja, daar wordt bijna elke dag wel uh, naar deze wedstrijd uh, gevraagd. bij jouw club? Ja, ook, er zijn ook twee spelers uh, uitgenodigd. Dus uh, ja, daar, uh, daar ben ik ook wel een beetje mee in dolle dollen. Ja. Ja. En, en wat verwacht je dan van zo'n wedstrijd? Is dit, uh, ja, wat verwacht je daarvan? Ja, gewoon een lekkere voetbalavond. Uh, plezier, uh, mooi. Uh, ja, ik bedoel, uh, het lijkt me of jij het tegenop ziet. Nee, helemaal niet, nee. Nee, ik ook niet. Maar wel winnen nu eens een keer, hè? Dat zou wel fijn zijn. Ja, dan ga je toch uh, met een uh, goed gevoel weer terug naar uh, Duitsland. <laughs> Rafa van der Vaart heeft de zin in. De tegenstander van Oranje morgen in de Arena... beleefde aanvankelijk een droom-EK afgelopen zomer. Duitsland maakte indruk met goed spel en een jonge ploeg. En de bondscoach Joachim Leuf werd yogi superstar in het voetbalgekke Duitsland. Maar de droom werd in de halve finales ruw verstoord. Die manschaft verloor kansloos van Italië. Weg-EK, weg euforie, maar niet weg Leuf. Hij bleef en liet zich vandaag dan ook gewoon zien in Amsterdam.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 Um, ik war ja ook am Wochenende in Rome en uh, am Abend nog met Miro Essen. En er wollte eigenlijk gerne mit. Maar um, ik heb dan ook gezegd: het maakt ja ook keinen Sinn. Wenn er jetzt zwei Tage niet trainieren kan en Fieber hat, dan wird man auch in zo'n so spiel niet het risico überhöhen. En dus heeft Joachim Leuf begrip voor het griepje van Miroslav Kloze en voor de kleine blessures die er zijn. Voor het feit dat het clubprogramma ook al zo druk is. En gebruikt hij de wedstrijd tegen Nederland vooral als een testmoment voor jonge spelers? Zo gezien is voor mij dan even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 Für Marco, Rijs, Tor, 4:1. Om daar te ins in het finale te komen, om dan ook de pot te horen. Het und... is uit, het is voorbij. Italië staat in finale. Kijk, daar is Sonja, mijn collega uit Duitsland, die ik veel gesproken heb tijdens het EK. En we hebben de euforie van Leuven en de mannschaft samen beleefd. Hoe is het inmiddels met de, de ploeg? Input deze corrected: Nach bij de Europameisterschaft heeft zich alles gedreht. Die Leute waren böse op den Yogi. Die haben gezegd: Mensch, wat heeft hij daar falsch gemacht? En is die Stimmung gekippt. De Euforie is toch wel wat getemperd. Eerst door de Uitschakeling op het EK. En daar kwam dan ook nog eens die wk kwalificatiewedstrijd tegen Zweden bij. Dieses Spiel gegen Schweden, dat is immer nog zeer aua. Dat tut ons immer nog zeer wee. Nach der 4-0-Führung, een 4-4. Dat is Jogi Löw, der Bundestrainer, immer nog schwer angeschlagen. Er hat heute übrigens auch een schwarzen Trainingsanzug an. Also weißt du schon, was los ist. 4-0 stond Duitsland voor. Het werd uiteindelijk 4-4. Daar kwamen natuurlijk vragen over. Wat is de les van Leuf? Dat zijn zo'n wichtige punten. Die ik niet onder de tisch keren wil. sondern defensieve organisatie moest verbeterd werden. De les is geweest, vertelt de bondscoach, dat er toch meer nadruk moet komen te liggen op het defensieve. Het elftal moet beter in balans. En dat klinkt de Duitsers toch wat vreemd in de oren. Immers, Leuf stond toch voor. Attractief aanvallend voetbal. Technisch goed voetbal te zien, angriffsfußbal te zien, dat willen we verder förderen, keine vraag. Nee, zijn filosofie die staat nog steeds als een huis.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 Uh, legendarische trainer. Van nou, hier dan het antwoord van Leuf. Für een nationaltrainer is ook mal wichtig, dat man zich voor een turnier kwalificeert. Ik glaube, dat had er beim letzten Mal niet geschafft. Maar uiteindelijk heeft er insgesamt in zijn vielen jaren als trainer goede arbeid geleist. En dat was recht voor zijn raap van Joachim Leuf in een reportage van Edwin Cornelissen. We've won Don't walk in van Zazie. In 2008 schoot ze de vrouwenhockeyploeg nog naar de, Olympisch, naar de Olympisch goud. Door haar treffer tegen China in de slotfase. De 2-0 was dat en de beslissing. Vandaag maakte ze bekend dat er een einde komt aan haar carrière in Oranje. Maatje Goder, die stopt na 125 interlands met hockey. Maatje, goedenavond. Goedenavond. Ja, de simpele vraag dan maar, hè. waarom? Dat, dat klinkt heel simpel, ja. De antwoord is niet zo simpel, maar of in ieder geval mijn proces ernaartoe. Uh, ja, waarom? Uh, ik heb er best wel lang over nagedacht. En uh, eigenlijk sinds de Spelen al. Uh, daarna. En uh, ja, ik heb voor mezelf echt afgewogen door met anderen erover te kletsen en echt naar mijn gevoel te gaan van, van wat wil ik nu en, uh, en, en kan ik het voor elkaar krijgen om, uh, om bijvoorbeeld nog voor twee jaar tot het WK van 2014 er vol voor te gaan of niet. En eigenlijk heb ik die afweging gemaakt en uh, eerlijk geluisterd naar mijn gevoel en denk ja, ik, ik op dit moment kan ik die commitment niet geven en ja uh, heb ik... Uh, heb ik ervoor gekozen om niet door te gaan met, He, uh, met mij zelf zelfs al. Heb je ook afgevraagd waarom je die commitment niet kan geven? Ja, dat heb ik wel, uh, wel afgevraagd. Ik heb de afgelopen periode, eigenlijk de laatste twee jaar onder Max, heb ik als uh, heel bijzonder en heel intens beleefd. En uh, ik ben er toen uh, ook even uit geweest uh, voor mijn studie. En uiteindelijk weer teruggekomen. En dat is uh, een heel mooi, uh, mooi, mooie manier geweest om, uh, om heel erg te genieten van het hockey en, uh, en van oranje daarin. Zou dat dan niet uh, ja, nog een keer kunnen, dat je er nu nog gewoon weer tussenuit gaat... en dat zie je in 2015 gewoon weer terugvragen? Wist, uh, bah, uh, ik zeg ja, wat dat betreft, ik zeg nooit nooit. Maar nou. Om, nou, uh, om dat nou te zeggen wil ik ook weer zover gaan. Maar nee, dit is voor mij nu een beslissing die ik nu heb gemaakt... en die voelt eigenlijk ook hartstikke goed. En uh, het is ook een spannende beslissing, want uh, ja, ik geef niet zomaar iets op... En, uh, Iets wat al, al heel lang in mijn leven een, een belangrijke rol speelt... en ook uh, gewoon hartstikke mooi is om op te kunnen doen. Ja, en nog heel lang een rol zou kunnen spelen, hè? Want je bent 28 ja. jaar, je hebt een hoop ja. grote prijzen gewonnen. Ja. Ik vraag me dan zo ja. af, uh, maken die prijzen je dan misschien ook wel een beetje verzadigd... als je twee keer Olympisch goud hebt en wereldtitels, zeg ik even uit mijn ja. hoofd, en andere titels? Ja, Denk je dan niet soms, ja. ja, of ik nou nog twee keer zoveel win, maakt eigenlijk ook niet uit. Ik heb het bereikt. Ja. Ik heb gescoord in een ja. Olympische finale ook nog. <laughs> Ja, ook nog. Nee, ik moet zeggen, voor mij is dat niet een iets geweest wat voor mij de beslissing op de doorslag heeft gegeven in, deze, in dit besluit. Maar tuurlijk telt het wel mee. Um, ik heb echt een buitengewoon, en, en daar ben ik echt heel erg trots op. En dat vind ik ook super mooi: een buitengewoon ja, mooie carrière gehad. En ik heb echt alles gewonnen wat er te winnen valt. En uh, natuurlijk helpt dat ook wel mee in de zin van... Goh, als je twijfelt over een keuze of doorgaan of niet... en, en je hebt bijvoorbeeld één bepaalde prijs... of je hebt dat WK of je hebt dat, die Olympische Spelen... die gauw plakken nog niet binnen... Dan, zul, dan zullen dat soort dingen wat meer meespelen. Maar ja, inderdaad, het is, het, het is niet dat ik nog iets mis in het uh, in prijzenkastje. Nee, wat was en, het absolute en, hoogtepunt eigenlijk? Was dat die goal? Ja, dus, um, ja, dat is toch wel een goede vraag. Ik heb er wel, wel meerdere vragen over gehad vandaag... Um, uh, voor mij, voor mij uh, zijn de beide Olympische Spelen wel heel erg bijzonder geweest. En, en Beijing, inderdaad, vanwege de eerste keer uh, meemaken van de Spelen. En dan ook nog uh, ja, supermooi uh, die, goal, die goal gemaakt in, in de finale. Wat hartstikke, ja, wat, wat, wat hartstikke leuk is om te, om te kunnen meemaken. Nou, je het er toch, over hebt, dat... nou je het er toch over hebt. Zullen we heel even luisteren? Ja. <laughs> ja. Van langs de lijn. Agliotti aan de cirkel rond. Dit is goed. Agliotti. Niets aan de hand. En Goderie. Goderie. Ja! Ja! Dit moet de beslissing zijn. Dit moet de beslissing zijn. Is dit goed voor Goud? Het kan bijna niet anders. Nou, dat was nog even om je geheugen op te frissen wat natuurlijk niet <laughs> nodig is. Maar was dit hem of toch iets anders? Nou, deze heeft, deze heeft zeker wel een, een speciaal plekje bij mij gekregen. Nou, Wat ik eigenlijk ook inderdaad aan het zeggen was is dat... Uh, voor mij, voor mij de topsport als geheel zal ik zeggen, niet, niet afhankelijk is van één ultiem moment ofzo. Dat de beleving die het voor mij is en de, de passie die daarin zit, dat je als team, uh, van eigenlijk in eerste instantie losse individuen samen gaat werken richting een doel en, uh, en daarin een soort, ja, een soort hechter geheel wordt en en dat je zo naar iets toe kan werken en als je dat dan uiteindelijk ook behaalt. Ik noem bijvoorbeeld de Olympische Spelen in Londen. Ja. Dat is dat is dat is zo mooi om te kunnen bereiken en dat is iets uh, ja iets iets en die euforie met elkaar dan vervolgens te kunnen delen. Ja, dat is eigenlijk best wel ja, dat is gewoon onbeschrijfelijk en ik denk dat ik dat stuk van het topsport het meest ga missen. Ja. Uh, zo op die manier naar iets toe werken en, uh, en en en in in extase kunnen zijn daarover en. Ik, ik weet ook wel van de, van de meiden die je kent, en man, ja, mannen ook wel, die gestopt zijn, dat dat niet iets is wat je makkelijk nog in een, ander, in een andere vorm tegen zult komen. Dan nou kan jij dus dan gelukkig dat gelukkig in dat fases stuk, doen, ja. hè? want je gaat ook met een bos ja. door. Ja, ik ga nog met een bos door, klopt. Ja. Maar goed, op dit moment uh, voor mij, ja, waarom kan ik die commitment niet geven? Dat vroeg je daarnet. Hè? Dat, is, ja, ja. Dat, is, dat is ook eigenlijk gewoon een gevoel. Weet je? Ik, ik zei van de afgelopen twee jaar: heb ik als heel intens beleefd. En, en dat is zo bijzonder voor mij geweest. En ik zou het niet anders dan dat willen. En uh, ik denk dat ik het niet meer op dezelfde manier kan doen. En dan vind ik het, dan vind ik het zonde. Ja. En uh, voor mij zijn er op dit moment uh, ja, ook heel veel mooie dingen waar ik nu aan denk. Uh, waar ik heel veel zin in heb om te beleven en om mee te starten. Of om een stap verder in te zetten waar ik tot nu toe niet aan toe ben gekomen. Door de topsport. En dat is onder andere inderdaad maatschappelijk. En uh, misschien ook wel rij, misschien. Ja, Er zijn nog zoveel mooie dingen in het leven die ik ook zou willen ontdekken. En, je hebt ja, er nu tijd voor. De tijd is er klaar voor. Ja, ja. ik ben er klaar ja. voor. En, uh, ik denk dat ik het duidelijk het is. Ja, het is ja. een duidelijk verhaal. En we blijven ja. hier volgen natuurlijk bij Den Bos. Maartje yes, Dank dankjewel. Dankjewel. De grootste amateurboksgala van Europa, de Bep van Klaver Memorial, werd gisteravond afgesloten met een profpartij. Het was in het Rotterdamse Topsportcentrum niet zomaar een gevecht. Het was het tweede optreden van Steven Danjo als professional. Hoe is het om terug te zijn in Rotterdam? Het ja, dus voelt uh, heel goed aan. Ja, hier ja. Dit is mijn stad. En, uh, vanavond wil ik laten zien wat ik in de afgelopen tijd heb geleerd. En, uh, ja, ik wil gewoon mijn beste kant laten zien. Ik heb een uh, setje papieren gekregen van de Britse bond. Ja. Jij, jij, ja. Hebt ze, jij hebt ze ook, hè? Ja, ik heb ze ook. Okay. De ja, eerste doelstelling was uiteindelijk... Uh, uh, ...natuurlijk uh, proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Helaas is dat uh, niet gelukt. Uh, en ik had, uh, ja, om het zo weg te zeggen, geen zin om vier jaar te wachten... om dan weer te proberen te kwalificeren. Dus ja, dat was, toen was mijn keuze heel snel van ik ga prof worden. Rob, Steven Danjo, 70.9. Engeland, Duitsland en Amerika zijn de... De grote bokslanden en uh, een van de drie, daar kon ik uit kiezen. Uh, waarom ik voor Engeland had gekozen? Ten eerste is het gewoon lekker dichtbij, hè? dichtbij huis. Uh, ten tweede woont mijn vader daar. En ten, uh, ten uh, derde, ja, het is gewoon een, een grote boksland. Ja, ik kom er nu aan, ik kom eraan. Welkom in dit topsportcentrum. Geweldig om ook dit jaar de 19e Web van Klaver Memorial. Zoveel mensen te zien. Kan je maar uitleggen hoe anders jij nu moet boksen? Uh, heel anders. Uh, het amateur gaat allemaal heel snel. Ja, je bokst dan drie keer drie. En dat is uh, niks vergeleken met de Je begint met vier, vier rondes te boksen. Dan uiteindelijk ga je door naar zes rondes, acht, tien. En uiteindelijk twaalf rondes. Dus uh, ja, het is heel... Heel anders. Je, je moet je aanpassen aan de tegenstander. Je moet je aanpassen aan, uh, aan alles eigenlijk. Uh, je vechtstijl moet je veranderen. Je moet meer, uh, uh, meer sluipen dan uh, hele snelle acties maken. Het is heel anders. Strak, bro. Stel dan. Bam. ga je naar Engeland? Je moet aan heel bestaan opbouwen, trainen zoeken, noem maar op. Uh, hoe ging dat? Ja, dat is het leven van een topsporter, eenzaamheid. Uh, als, je ergens, als je ergens wil komen, dan moet je ja, die keuze gewoon maken. En uh, ik was mentaal sterk genoeg om die keuze te maken. Maar viel het tegen, uh, die eenzaamheid? Uh, ja, de eerste twee weken, drie weken, ja. Dan, uh, ja dan merk je het niet zo. Maar als je daar langer zit, dan uh, ja, begin je wel mensen te missen. En uh, dan krijg je hei en En uh, dan is het belangrijk om toch wel af en toe naar huis te gaan. Hè. Dan, dan plan je dat in. Uh, stel dat je een wedstrijd hebt gepland. Dan kom je gewoon na de wedstrijd gewoon even terug om op te laden. Hè, voor de volgende wedstrijd. En dan zijn tegenstander in de blauwe hoek. Hier is Steven. Wat is je meest meegevallen in die hele route? Nou, uh, toch wel uh, het prijzengeld. <laughs> dat zat heel goed. En uh, dan weet je ook waar je het voor doet. En um, natuurlijk is het hoofddoel wereldkampioen worden. Dat, wil, ja, dat is elke boksers een droom. Maar uh, het is ook belangrijk dat je ervan kan leven. Dus uh, ja, daar was ik wel blij mee. De derde ronde. Wij we werken daarmee, nee, Snoto. We juist mee. Goed zo, ja, Stief. Als... Stopstoot rechts. Deuren. Als hij aanstept, gewoon stopstoot. Enkelvoudig. 30. Goed zo, Stief. Steven Daniel was dat in een bijdrage van Floris van Horen. De skate-off voor het vijfde en laatste ticket voor de Wereldbeker Schaatsen op de 1500 meter gaat niet door. De geschillencommissie van de Schaatsbond heeft Rian Ket in het gelijk gesteld. En dat betekent dat Ket en Thomas Krol nu het vijfde en laatste ticket delen. Ze zullen allebei een keer starten op de 1500 meter in de Wereldbeker. En de beste van de twee mag vervolgens na wedstrijd nummer 3. Een prachtige oer-Hollandse poldermodeloplossing dus. Morgen dan zijn we er vanaf half negen extra lang dus met Nederland-Duitsland. En straks na elven, Mieke van der Wij met, met het oog op morgen. Nog een fijne avond, graag tot morgen.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 De spannende bestseller Grip van Stefan.